Daarom geen Holland-Doc, maar live verslag vanaf de Ridderhof. Het winkelcentrum in Alfa aan de Rijn, waar het allemaal gebeurde gisteren. Een bijeenkomst begonnen als Twitter-initiatief... en overgenomen door de burgemeester en het kabinet. Matthijs Holtrop is daar ter plekke. Matthijs, zijn er veel mensen? Er zijn ongelooflijk veel mensen. De hele straat die ligt naast het winkelcentrum... waar het gisteren allemaal is gebeurd. Die straat staat helemaal vol. Het ziet zwart van de mensen. En tussen... Al die mensen, heel veel lichtjes. Veel mensen hebben een kaars meegenomen, zoals ook werd opgeroepen op Twitter... om zo je medeleven te betuigen. En al die kaarsjes, die worden vastgehouden. En veel kaarsjes zijn ook neergezet aan de achterkant van de straat. Een paar honderd meter bij mij vandaan, waar een hele bloemenzee is ontstaan. Mensen zijn dus op weg naar het podium, hebben daar een bloemetje neergelegd. Ondertussen komt achter mij een groep van hoogwaardigheidsbekleders aan. Voorop de burgemeester, plaatsvervangend burgemeester Eenhoorn... Premier Rutte, de commissaris van de Koningin Fransen is daarbij. De politie, chef en alle mensen die, uh, die ook in de bron zijn geweest de afgelopen dagen. En het lijkt mij dat het dus gaat om mensen die uh, uh, andere familieleden hebben... die bijvoorbeeld gewond zijn geraakt, nabestaanden Die hebben daar hun plek kunnen vinden de laatste dagen. De burgemeester en Rutte staan op het podium. Want we krijgen eerst een we aantal kijken... toespraken, Matthijs. Klopt. Zij zijn nu het podium opgeklommen. Zij gaan de mensen toespreken een hart onder de riem steken. Als ik ga gaan we luisteren naar de burgemeester, meneer Eenhoorn. En Rutte zal daarna ook nog een paar woorden richten. Maar zij staan gezamenlijk dus op het podium. En zij wachten tot, uh, tot ook de tv-uitzending daarvoor klaar is. Want het wordt allemaal live uitgezonden. En in, uh, ja, op straat is het muisstil. Mensen kijken ademloos naar wat zich... Uh, deze op het podium gebeurt. Maar denken natuurlijk ook aan wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Zo'n bizarre gebeurtenis waar mensen boos Deze om zijn. En, treuren. en we gaan nu luisteren naar de burgemeester. 9 april is een hele zwarte dag. Ondanks de zon. Ondanks het feit dat er zoveel mensen ook hier op de Ridderhof zijn geweest. Het was een pik.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 dat je daar geen moment aan gedacht zou kunnen hebben in Nederland, in Alphen aan den Rijn, waar zoiets gebeurt. Het is geweldig dat u er allemaal bent om stil te staan bij zoiets vreselijks. En ik wil aan iedereen die hier is, aan de familie, aan de nabestaanden, alle mensen in Al van der Rijn, maar ook de mensen uit het land die meekijken vanavond. Zeggen. wij zullen sterk zijn. Wij zullen hier weer sterker uitkomen, maar we zullen dit niet vergeten 9 april. Dat zoiets overkomt, maakt ons weerbaar. Zorgen dat we een veiligere maatschappij willen maken, dat we dat nog beter zullen doen dan tot nu. En we zullen alles onderzoeken, alles bekijken hoe dit heeft kunnen gebeuren, dat begrijpt u.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 is het nog erger en zo is het het is veel erger dan wij denken dat dit kan overkomen want het gaat niet alleen om de slachtoffers het gaat over de hele maatschappij en als je doordenkt dan denk je hoe erg dit allemaal is en dat het nog erger is en daarom is het zo goed dat we met z'n allen bij dit moment stilstaan. Dat we de slachtoffers gedenken. En dat we hier met z'n allen proberen ons zeker te stellen dat dat nooit meer kan gebeuren. De minister-president. De minister van Veiligheid en Justitie. De commissaris van de Koningin. En heel veel mensen die heel hard hebben gewerkt om alles in goede banen te leiden. Van de politie, van justitie, van brandweer. Maar ook alle hulpverleners. Die wil ik natuurlijk bedanken dat ze hier zijn en dat wat ze allemaal hebben gedaan. Maar in het bijzonder wil ik iets zeggen over de helden van de Ridderhof. Ik weet, en dat wil ik ook met u delen, dat er een aantal van onze... Alfenaren, terwijl de schietpartij aan de gang was, met gevaar voor eigen leven, en één daarvan is daadwerkelijk ook omgekomen, hebben geprobeerd het leven van anderen te redden. Koude rillingen gaan je over je lijf als je bedenkt wat zij hebben gedaan om anderen te redden en anderen te helpen. Daar wil ik graag bij stilstaan en ik wil hen geweldig bedanken, deze helden van de Ridderhof. Onder de slachtoffers is een Syrische dichter. Hij vluchtte uit Syrië met gezin, vrienden... en had hier een warm welkom in Alfen. In uitgerekend ons veilige land kwam hij om in deze schietpartij. In dit zinloze geweld. Het is bizar dat naast zoiets dat zoiets hier gebeurt, dat we ook zoiets nog meemaken. Maar voor ieder van de slachtoffers is daar een verhaal. Voor ieder van de slachtoffers is daar dat vreselijke. En voor ieder van de slachtoffers is daar deze catastrofe, deze ramp. En voor hen, die zijn achtergebleven. Voor de familie, voor de vrienden. Voor ons allemaal. Ik wil graag nu het woord geven aan de minister-president. En dank u nogmaals dat u hier allemaal bent. Mark Rutte, neemt nu de microfoon. Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis. Met elkaar winkelen op een zonovergoten dag... en dan ineens verschrikkingen. Een drama dat diepe wonden slaat in de Alverse gemeenschap.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 ...op deze verschrikkelijke dag wat ze moesten doen. Ik sprak vanmiddag nog met de koningin. Zij leeft intens, intens met jullie mee. Heel Nederland staat om jullie heen. Ik wens u alle kracht en ik wens jullie alle sterkte. Dank u wel. Dank de minister-president Mark Rutte voor wat hij heeft gezegd en wij zullen dat in ons hart sluiten. Ik vraag u om een moment stilte om na te denken en stil te staan bij deze verschrikkelijke gebeurtenis en de slachtoffers die dat gekost heeft. Dank jullie wel. De minister-president wil graag samen met de minister van Veiligheid en Justitie en de commissaris van de Koningin en met u allemaal naar de plek gaan waar de bloemen zijn en worden gelegd om met u daar nog even stil te staan bij deze dramatische 9 april. En daarna wens ik u een wel thuis en ik hoop dat we weer een tijd van sterkte en vrede tegemoet gaan. En in deze gedachte de 9 april met ons mee zullen dragen. Uiteindelijk om weer sterk verder te kunnen. Dank jullie wel dat jullie er allemaal zijn. We gaan nu naar de plek van de bloemenhulde. Burgemeester Eenhoorn sluit de bijeenkomst af. Hij krijgt een warm applaus. Ik kan niet anders zeggen. Mensen heb ik van tevoren gevraagd waarom ze hier zijn. Ze zijn boos, ze zijn verdrietig, ze hebben vragen hoe het kan... maar hebben vooral ook heel veel respect dat de hoogwaardigheidsbekleders naar hier zijn gekomen. Rutte, de koningin die meerdere malen via de burgemeester en nu ook weer via Rutte heeft laten weten intens mee te leven. De mensen zeggen tegen mij dat dat zeer wordt gewaardeerd. Ze gaan nu op weg naar de plek waar de bloemen gelegd worden. Is dat ver van de plek waar ze gesproken hebben? Nou, normaal gesproken zou je dat denk ik in een uh, minuut, anderhalve minuut kunnen lopen. Maar gezien de enorme belangstelling die er is van de mensen, uh, kan dat nog wel even duren. Want uh, zoals ik eerder zei, de hele straat staat uh, helemaal vol. Overigens zie ik nu dat uh, Mark Rutte zich dus door die mensenmassa probeert te wurmen. En onderweg uh, iedereen een hand probeert te geven. Ja, dat gaat natuurlijk niet lukken met zoveel duizenden mensen hier. Maar hij, hij probeert in ieder geval een aantal mensen de steun te geven. Mevrouw zo getroffen dat de, de tranen over de wangen biggelen. Dat Mark Rutte bij haar in de woonplaats is gekomen. En dan gaat de mensen af, voor zover dat, uh, dat kan. Laten we die toespraak eventjes op een, op een rij zetten. Uh, Bas Eenhoorn, de waarnemend burgemeester... hij is waarnemend burgemeester omdat er een politieke crisis is geweest in Alphen... nog maar net eigenlijk in functie. Hij ja. heeft het over een pikzwarte dag, een zinloze daad... en hij haalt dan de dichter Bert Schierbeek aan. Dat moeten mensen wel treffen. Nou ja, hij uh, heeft natuurlijk zelf uh, de afgelopen dagen zeer intensief beleefd. En uh, hij wilde mensen een, uh, een hart onder de riem steken. Dan um, moet ik je eerlijk bekennen dat ik de dichter niet ken. Um, maar het is wel een gedicht wat deze situatie natuurlijk treffend uh, typeert. Kijk, het is veel erger dan je denkt. En als je denkt is het nog erger. Het zijn prachtig getroffen uh, regels natuurlijk van, uh, van Schierbeek. Uh, een van de grotere dichters uh, in, uh, in Nederland. En dan zegt hij ook iets opmerkelijks. Het gaat niet alleen over Alven, het gaat over de maatschappij. Wat bedoelt hij daarmee, denk je? Daarmee denk ik dat hij inspeelt op de discussie die nu al is begonnen over het feit dat de dader zo'n mitrailleur in zijn bezit had. Eerder tijdens persconferenties hebben wij ook aan hem gevraagd van wat vindt u daarvan dat dat eigenlijk kan. Hè? Dat het praktisch mogelijk was dat hij over zo'n wapen kon beschikken. En daar wilde de burgemeester zich niet over uitspreken, maar duidelijk is dat hij heel boos is. Kijk en wat treft de burgemeester staat ineens naast mij... We gaan op weg naar de bloemen inderdaad. Dus, uh... Mag ik u één korte vraag stellen? We zijn live in de uitzending. Uh, u zegt het is een, niet alleen een probleem van Alf, het is een probleem van de hele maatschappij. Wat wilde u daar precies mee zeggen? Daar wilde ik mee zeggen dat we altijd attent moeten zijn uh, op dit soort uitwassen. Dat dat kan gebeuren. Uh, dat we ogen open oren, ogen open moeten hebben om te kijken wat er allemaal voor gevaar kan zijn. Maar dat we tegelijkertijd ons sterk moeten opstellen... ten opzichte van dit soort dingen wat kan gebeuren. Ik hoorde u ook zeggen, dit mag nooit meer gebeuren. Dit moeten we helemaal uitsluiten. Ja. ja uh, kan dat? Door... Nee, kijk, uh, nooit helemaal. Dat uh, begrijpt u. Maar ik heb wel even duidelijk willen markeren... dat we dat niet zomaar kunnen accepteren... dat dit soort dingen in onze maatschappij gebeuren. Dus ik vind wel dat we weer opnieuw goed moeten kijken... naar veiligheidsaspecten. Bedoelt u daarmee de vergunningskwestie? Er wordt heel precies naar gekeken hoe dat is gegaan. Ja. Ja. Want wat Dankjewel. vindt u ervan, dat die meneer een vitrailleur uh, in zijn bezit nee, kon hebben? Op dit hebben? moment kan ik daar verder niks van zeggen, dat begrijpt u. We wachten tot het onderzoek is geweest. Ja. Dank u wel, meneer Eenhoorn, Vraag voor uw uh, toelichting. Ja. En dan gaat en u nu op weg naar om de bloemen te leggen. Heb je een beetje zicht uh, op, uh, op die plek waar die bloemen uh, terechtkomen? Op dat, is, is het een monument? Mag ik het zo eens even vragen? Nou, dat is het uh, nu geworden in de, de afgelopen dag. Omdat uh, daar zoveel mensen al zelf een bloemetje hebben gelegd. Er is een groot bord in het midden gezet waarop staat waarom de centrale vraag. En om die vraag leggen de mensen dus hun, hun kaartjes, hun, hun kaarsjes, hun boodschappen. En dus enorm veel bloemen. En uh, dat ligt dus wel aan de andere kant van het podium. Dus de minister-president en de burgemeester moeten nogal wat mensen langs voordat ze bij het podium of bij, bij de bloemen zijn aanbeland. Ja, en zijn zij zijn de eerste die die bloemen gaan leggen... en daarna is het de, de beurt aan de Alphonse bevolking. Nou, zij zullen daar waarschijnlijk een bloem uh, bij leggen. Uh, er liggen al tamelijk veel bloemen. En het is bijna grappig. De burgemeester is door in de mensenmassa volledig de weg nu kwijtgeraakt. Kijk om, waar moeten we ook weer naartoe? Een agent uh, brengt hem verder. En meneer Rutte, die staat nog midden in het publiek... want uh, het lijkt erop dat hij echt vrijwel iedereen een handje wil geven, hij mengt zich volledig onder de mensen. En uh, dat heeft ook tot gevolg dat de mensen zelf hier in Alphen hem ook een handje willen geven... en willen vertellen hoe het met hen gaat. Want uh, de mensen hebben ook erg veel vragen. Ik heb er net natuurlijk een besproken met meneer Eenhoorn... maar dat is nog maar een van de vele vragen die de mensen hier hebben. Hij ja, is zeker een stukje bij jou nog uit de buurt, de premier. Ja, de premier is inderdaad een stuk nog ja, bij mij want uit ik de ben de namelijk zo benieuwd wat inderdaad de mensen daadwerkelijk aan onze premier vragen. Maar goed, ik zou zeggen, ik ook. probeer er iets dichterbij te komen. In de studio uh, gaan wij even verder praten met Rolf Kleber. Die is namelijk hier zo, een uh, bijzondere uh, hoogleraar traumatologie... aan de Universiteit van Utrecht. Uh, goedenavond. Goedenavond. Als u dit zo hoort, deze toespraken uh, van zowel de waarnemend burgemeester... als onze premier, helpt dat mensen? Ja, dat helpt. Het is voor mensen prettig als ze die ervaringen kunnen delen met anderen. Als ze steun vanuit de omgeving krijgen, als ze een soort erkenning krijgen vanuit de autoriteit, dat is goed voor ze. Ja. En zijn het dan de woorden? Uh, hebben ze de juiste woorden gekozen? Of is alleen de aanwezigheid al voldoende? Eigenlijk is de aanwezigheid al voldoende, maar ik vond het ze mooie woordenspraak. Ook ik het citaat van Schierbeek vond ik heel erg van toepassing. Dat was een prachtig gedicht, dat was schitterend gekozen ja, van, de, van de burgemeester daarvoor. Want ja, we hebben het over um, trauma's die, die ontstaan, want mensen beleven collectief iets. Ondanks het feit dat lang niet iedereen in Alphen daar natuurlijk bij is geweest. Nee, iedereen heeft het natuurlijk heel nadrukkelijk kunnen zien op televisie. Hè. Niet de gebeurtenis natuurlijk, maar wel de nasleep... En daardoor zijn mensen er ja, heel bij, nabij bij betrokken. Het leeft ook voor mensen, omdat ja, het gebeurt in een winkelcentrum... waar je zelf ook altijd komt. En uh, iedereen denkt ineens van, dat had mij ook kunnen overkomen. Ja, we gaan zo verder, maar onze verslaggever... Matthijs is bij Rutte, de onze premier. In uh, uh, een gesprek met een vrouw in en een uh, Nou, toen kwam die man en, en, en, en die kwam met uh, dat geweer. Ja, en die kwam... Is we gezien dus? Ja, alles ja. meegemaakt. Hij heeft mij geschoten, maar ik, ik kon net geschoten. de snoek eruit nemen. En hij heeft hij door de raam geschoten. Dan kon ik een man redden. Hoe kon nou zo'n wagen nog een snoek? Ik kon hem snel ja, maar manoeuvreren. dat ook niet meer. Het is gebeurd. En, uh, nee, is dus, zoals... en ik, ik liep, even ik liep ja. want er was een man in teruggeschoten. Ja. En daar ben ik bovenop gevallen. Express, ja. want omdat hij kwam bij ons, deed hij nou, die uh, nieuwe cassette erin. En, ja, en, de, en, de mag en die, ja. die magazijn. En de, daarom kon ik even... Uh, rust hebben dat ik denk, nou, nou die man weg. Maar toen kwam een mevrouw de winkel uit en ik zei: Ga naar binnen. Ja. En, en, en toen schoot hij de dood, want toen kon hij net op tijd de doodsgeschlaafd. En ja, sorry. Maar, nee, uh, nou, en, en, en, toen, en toen had ik mijn Rode Kruis getraaid. Toen ben ik daar naar die andere twee gegaan om te kijken of ze dood waren. Ja. Nou, en toen was ze niet. Want toen heb ik de boel afgezet met de politie. Uh, Eén. En, en nou ja, toen hebben we alles gedaan wat in mogelijkheid was. Maar het is niet leuk hoor. Verschrikkelijk. En, en uh, dit zal u ook nog wel even uh, o, blij ja. blijven. Ja, dat sorry. Ja, dat nou, wel, ja. Heel veel sterkte. Bijzonder dat u er dan nu al bij bent dan. Ja, ik wou erbij. Ja. Ik wou erbij. Ja. Ik, ik wou ook. Maar ik, ik kon echt niet veel meer doen. u nog een man? Uh, ja. Ja. Een man ja. ja. Was u erbij ook? Nee, nee, was nee. ik was erbij. Let goed op. Er. Dus ja, een stoere vrouw. Uh, maar de politiepsycholoog hebben we al een aantal keren gevraagd. Aangevuldig. Ja, ook dat die is Rode Kruispsycholoog. Ja. Dus, en hey. uh, uh, ja. ja. Een zoen, een knuffel. Ja. Bedankt. Sterkte. Goedenavond. Ja. Goed dat u er. Goed dat u er zijn. Meneer Rutte, mag ik u één vraag stellen? Nee, na afloop. Dan moeten we daar even op wachten. Dan kan ik wel vertellen wat de mensen aan meneer Rutte vragen. vertellen. nou, zoals u hoort, uh, uh, hartbrekende verhalen. Het Heer, zijn emotionele getuigenissen, uh, Matthijs, inderdaad. Uh, wat moet je hierop uh, zeggen? Dat is, uh, ik, ik vraag ik even aan Rolf Kleber. Je krijgt zo'n verhaal te horen. Wij zitten hier, zo, wij schieten een brok in de keel... en ik heb moeite om de tranen te bedwingen. Wat moet je doen als premier? Een hand eromheen slaan of het gewoon aanhoren is? Is dat heel goed voor die mevrouw? Alleen aanhoren is heel goed. Luisteren, dat is het beste eigenlijk. Dat is het wat we ja, op dit ja. moment moeten doen. We moeten naar die mensen luisteren. Luisteren en ze in de steunen in de zin van informatie verschaffen over wat er nou precies is gebeurd. Dat willen mensen graag weten. Structuur moet je eigenlijk bieden. Weer het leven kunnen laten opbouwen. Dat zijn belangrijke dingen. Maar voor de premier is het vooral belangrijk. Hij deed het trouwens heel goed, vond ik eerlijk gezegd. Uh, luisteren, ja, nou ja, hij deed het goed in de zin van hij ging naar die meneer ja. om. Als ik het eventjes zelf mag analyseren, hij ging naar die meneer, uh, wat haar man bleek te zijn, en complimenteerde haar hem met zo'n sterke vrouw. Ja, dat is voor beide natuurlijk hartstikke goed. Ja, dat is heel goed. Ja, En zo moet je dat doen. Ja, je geeft ook die manier ook je bevordert de feiten de veerkracht van de mensen, de weerbaarheid. Dat is een woord wat natuurlijk ook viel. Uh, volgens mij zei uh, uiteindelijk, ja, dat zei de burgemeester, ja. zei dat die had het over de weerbaarheid van Alfen. Ja. Word je hier sterker van? Nou, Op korte termijn niet. Het is voor veel mensen natuurlijk heel dramatisch. Het, is, nou, het woord trauma valt. Voor een deel van de mensen is het dermate ingrijpend... dat ze op lange termijn ook last hebben. Maar je moet niet vergeten dat een, deel van de, een groot deel van de mensen... kan dit hanteren, is veerkrachtig, komt er weer bovenop. Ja, of je nou echt positieve gevolgen hebt, dat betwijfel ik een beetje. Maar mensen kunnen wel weer sterker worden op de termijn. En het geeft natuurlijk ook een zekere sociale band aan mensen, sociale cohesie. Men D praat met elkaar. Er staan hier duizenden ja, mensen vandaag op dit plein. Indrukwekkend. Indrukwekkend. Ja. En allemaal, laat me zeggen, ook met, met uh, die minuut stilte was mooi. Ja. Ze hadden allemaal kaarsjes bij zich. Het was een collectieve beleving. Ja. Dat is het inderdaad het unieke van dit soort gebeurtenissen. Het is heel dramatisch, het is heel negatief, heel tragisch. Maar tegelijkertijd zijn mensen ook bij elkaar... En op die manier geven ze elkaar steun en kunnen ze het ook beter verwerken. En dat is ook wel goed voor een groep ja. uh, om het collectief te doen. Klopt, ja. ja. Dat is alleen maar goed, ja. ja. Maar hoe kan je daar als gemeenschap, want dit is dan georganiseerd... overigens opmerkelijk door de mensen zelf. Het komt van onderaf, hè. vanaf uh, Twitter is het, uh, daar is het begonnen. En uh, op tijd is dat overgenomen door, uh, door de overheid. Ja. Um, is dat ook van belang, dat het vanuit, vanuit ja. de mensen zelf komt? Ja, een van de belangrijkste dingen bij... Traumatische ervaringen, de gevolgen ervan, de verwerking van... is dat mensen controle kunnen krijgen. Weer de weerbaarheid kunnen terugkrijgen. Weer, ja, als het ware, zich kunnen herstellen... door weer greep op de situatie te krijgen. En dat is natuurlijk bij uitstek een, een prachtig voorbeeld ervan. Ze hebben het zelf gedaan. Ze hebben zelf weer die greep teruggekregen. Ja. Het viel me wel op, het was een korte bijeenkomst. Althans, de speeches. Dat ja. zijn we wel eens anders gewend hier in, in Nederland. Verbaasde mij ook, moet ik zeggen. Ja. Ja. Oké, okay. uh, is dat goed of niet? Ik vind het wel goed eigenlijk, ja. Vaak is het duurt het allemaal veel te lang. Meestal is het ellenlang. Uh, ja, helemaal... Dat, hoeft, dat <laughs> hoeft helemaal niet. Nee, Ik vind het wel mooi eigenlijk. Kort en bondig, dat is ja. ook een spreekwoord. Dat is hierop van toepassing. Ja. ja, Maar nu gaan die mensen, die gaan er allemaal naartoe... dan is het ook uh, meer dan symbolisch om, om iets neer te leggen. Ja. Je wil, iets, je wil iets betekenen, je wil iets doen. Mensen zijn natuurlijk in dit soort situaties... enorm geconfronteerd met machteloosheid. Hè? Ze hebben er geen greep op, het is overkomen. En je wil iets doen, en al is het nog zo klein... Het geeft toch een zekere zin, ja, structuur in jezelf. Je geeft jezelf enige greep weer op de situatie. En je wil ook iets doen, ook al heb je dit niet zelf gezien? Ja, klopt je. Ja. In zo'n gemeenschap. Ja. Misschien komt dat omdat iedereen met iedereen wel een band heeft... of het hoort, vrienden, kennissen, familie. Dat is denk ik een belangrijke factor. Het is ook wel zo dat mensen het allemaal hebben gezien. Ze zien het nu ook allemaal op televisie. Uh, en voor mensen komt het ook dichtbij, hè? Want het is, ja. in, het is in een winkelcentrum. Ja, het is precies. gewoon. Daar komt je doet je boodschap... Uh, ja, nou ja Matthijs Hotrop is daar uh, nog. Matthijs, uh, jij bent in de menigte ondertussen? Klopt, Rutte is mij uh, vooruitgesneld richting Bloem. Ik sta nog bij twee meisjes. Wat zei de premier net uh, tegen jullie? Uh, dat wij. Uh, we kregen sterkte en uh, hij vroeg hoe het was voor ons en uh, of we mensen kenden ervan. Wat kon je vertellen? Nou, via-via herken, herken je wel mensen en zo, maar niet persoonlijk, ik niet in ieder geval. Je moet je hand goed bij het kaarsje houden, anders waait hij uit. Naast jou, je vriendin. Hoe heet je? Esra. Esra, heb jij Mark Rutte ook nog iets kunnen vertellen? Nou ja, dat het gewoon vreselijk is voor die mensen wat overkomen is. Ken jij mensen die er gisteren bij betrokken waren? Uh, nee, ik heb wel van mensen gehoord dat ze er vlakbij waren, maar gelukkig niks gezien. Nee. Maar ik neem aan dat, het, dat je ook geschrokken bent? Ja, en heel erg. En waarvan dan het meeste van de verhalen of misschien dat... Dat het in jouw stad gebeurde? Ja, nou, gewoon het onverwachte dat het zo gebeurt. Dat is gewoon onbegrijpelijk. Dan nog even terug naar je andere vriendin. Wat was jouw naam? Martine. Martine. Rutte is nu hier naartoe gekomen. Ja? Kijk, de wereld wordt er niet beter van misschien. Maar wel goed dat hij er is voor de mensen hier, om, voor de verwerking? Ja, dat vind ik wel. Ik vind het goed dat hij uh, medeleven toont dat hij hier is om de herdenking bij te leven en zo. Dat vind ik echt heel goed van hem. Het is toch belangrijk blijkbaar voor de mensen hier om weer verder te gaan. Ja, zeker weten. Ja. Hoe ga jij je die 9e april herinneren, zoals de burgemeester dat zei? Ja, als een tragische dag denk ik toch wel. Iedere jaar even bij stilstaan en zo. Het is ook vier dagen voor mijn verjaardag, dus dat uh... ja, blijft blijf me wel even bij, ja. Vergeet je niet 1, 2, 3 inderdaad? Zeker niet, nee. Premier Rutte had, Rutte, had het... richting bloemen. Premier Rutte had het uh, over mensen zullen denken in termen van ervoor en uh, erna. Daar praten we nog wel even over door uh, Rolf Kleber hier in de, de studio. Uh, want een van die meisjes zei, uh, zei: Het is vier dagen voor mijn verjaardag. Dat zal je altijd blijven herinneren. Het ja. hakte dus enorm in. Ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen. Hè. Een groot deel van de mensen bleef het nu heel intens, maar dat gaat op den duur weer voorbij. Ik bedoel, die pakken weer het leven op. Maar voor die mensen die heel nabij zijn betrokken geweest, in de zin van familieleden, van getroffenen, mensen die hebben het gezien, daar blijft het dus heel lang voor bestaan. En dan heb je inderdaad dit soort, ja, via, hoe moet ik het zeggen, soort tekens die je als het ware onthoudt. Ja. Het onverwachte, daar uh, ging het ook over. Uh, er werd ook nog even gerefereerd aan die Syrische dichter. Uh, 42 jaar, uit Syrië gevlucht. Komt naar ons land, komt in een veilige omgeving. En dat vraag ik speciaal aan u, want u heeft ook um, Enschede-onderzoek uh, gedaan. En daar kwam u er ook achter dat mensen die naar ons land zijn gekomen... ons land vooral beschouwen als een veilig land. Ja. En dan gebeurt er zoiets en dat is dat dan extra traumatisch. Ja, dat was zo in Enschede. Uh, een derde van de bevolking had een allochtone achtergrond in Enschede. En we hebben onderzoek gedaan bij met name de Turkse migranten. En voor hen waren de, was de problematiek duidelijk erger. Ja. Ook op lange termijn. Enschede, zeg ik, al als een soort automatisme, dat iedereen het weet, natuurlijk de vuurwerkramp. Ja, de vuurwerkramp, ja. En dat was voor die mensen erger? Uh, nou, niet voor allemaal, maar voor de mensen die dus duidelijk... In de, Er waren meer mensen die problemen kregen onder de migranten. Er was een grotere groep die psychische problemen kreeg, Zoals depressies, nachtmerries, er steeds meer bezig zijn. Ook na vier jaar nog in het onderzoek bleek dat. En dat had te maken met het feit dat... Ja, voor hen was het als het ware dramatischer dat... Zoiets dus in Turkije kon gebeuren, oké. Okay. Maar in Nederland, dat hadden ze niet verwacht. Dus als dezelfde mens in Turkije had gezeten en er was daar iets gebeurd... had hij waarschijnlijk niet zo'n uh, posttraumatische... Posttraumatische stressstoornis, ja. Dat ja, is een hele mond vol. Uh, zo'n stressstoornis gekregen. Ja. En in Nederland wel. Dat is toch op zich wel onmerkend. Ja, en de sociale steun, ze voelden zich ook wat geïsoleerder. De sociale steun van de mensen onderling was ook wat minder. Uh, mensen hadden meer moeite om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. We zagen duidelijk verschillen tussen de ooggetonen getroffenen... en de algonen getroffenen. Dus als je met elkaar, als je de structuur weet, de weg in Nederland, hand in hand kan staan, dan, is dat makkelijker? Ja, dat is makkelijker. Ja. Klopt. Ja, dus wat dat betreft, uh, dus komen ook al je oude uh, spreekwoorden weer, uh, kan je weer van stal halen. Solidariteit, onderlinge solidariteit, dat helpt allemaal. Ja, dat zie je natuurlijk bij, bij dit soort collectieve gebeurtenissen, hè? bij rampen zie je dat ook, dat mensen zijn gezamenlijk getroffen. Dus mensen kunnen met elkaar daarover praten, kunnen zoeken naar verklaringen... kunnen met elkaar delen. Dat is natuurlijk veel minder bij gebeurd, als een gebeurtenis die iemand in zijn eentje treft... en, en waar je bij niemand dat kunt uitwisselen. Ja, het is een beetje een hele gekke vergelijking. Maar ik zit opeens te denken aan die mensen die terugkwamen uit de Oost... na de Tweede Wereldoorlog, die ook verschrikkelijk uh, hadden geleden... maar die daar ook hun verhaal nooit over kwijt konden. In nee, maar omdat onze samenleving was toen enorm op wederopbouw gericht. We wilden allemaal ja, de oorlog als het ware vergeten, dat was voorbij. De samenleving moest heropgebouwd opgebouwd worden. Dus er was niet zoveel aandacht voor die mensen. Dus is de les, je moet wel aandacht hebben voor ja. de mensen. Veel ja. praten, daar hadden we het al over. Scholen. Doen mensen zelf, hè, vaak. Mensen willen zelf erover praten. Dat hoef je eigenlijk niet bij te helpen? Daar hoef je niet zo heel veel bij te helpen, nee. We hebben vaak het idee dat je mensen op allerlei manieren moet opvangen. Dat je er allerlei vormen van hulpverleningen moet bieden. Maar dat, is, dat hoeft in veel gevallen niet. Dat is gewoon niet nodig. Mensen praten met elkaar. Mensen steunen elkaar. Je krijgt de meeste steun vanuit je naaste omgeving. Die geeft je structuur. Die geeft je erkenning. Ja. Nou ja, we hebben het er wel over vandaag. En dat zijn dan jongeren, en ook veel jongeren hebben het gezien... veel kinderen uh, ook, uh, morgen op de scholen. Er worden kringgesprekken georganiseerd. Ja. Er worden, ik zou bijna zeggen, richtlijnen uitgegeven... over hoe de kringsgesprekken moeten worden georganiseerd. De middelbare scholen, er, zijn ook, er ligt een school daar vlakbij uh, in, in de buurt. Er is een leraar van een basisschool is getroffen. Een leraar van een middelbare school heeft het uh, gezien. En heeft uiteindelijk het wapen, zelfs uh, toen die man zich door het hoofd had geschoten... Uh, Weggeschopt. Uh, daarvan weten we allemaal dat er in ieder geval behoorlijk gediscussieerd gaat worden ja. morgen. Dat is wel georganiseerd. Ja, maar dat is ook goed. Maar je gaat niet de boodschap van die mensen, dat gesprek ga je niet helemaal sturen... door daar, ja, over, alleen maar over de emoties te praten. Je, praat, je wisselt de ervaringen uit. En dat is op zich goed. Maar dat is ongestructureerd. Iets in de zin van mensen gaan in een kring zitten, mensen praten over wat ze hebben meegemaakt. Ja, maar ja, ongestructureerd. Ik bedoel, het is wel gestructureerd ja, in de zin okay. dat het georganiseerd wordt. Georganiseerd, natuurlijk. dat is waar. Ja, ja precies. Dus dat, dat is wat anders dan voor de volwassenen. Ik bedoel, zij die morgen naar, naar, naar hun werk gaan, die moeten het daar vooral over hebben. Uh, en niet alleen bij het koffieapparaat. Ja, maar ik denk dat je het. Wat dat betreft aan de mensen ook zelf moet overlaten om dat gesprek op te pakken. Ik bedoel, dan moet je niet gelijk met enorm veel ja, uh, interventies aankomen. Nee. Je moet die ruimte geven voor het uh, natuurlijke herstel wat dat betreft. Okay, in Al aan de Rijn worden dus die bloemen gelegd bij deze herdenkingsavond. Volgens mij staat minister Opstelt, Matthijs, nu uh, bij de bloemen voor We hebben wel contact, maar Matthijs Holterop heeft nog niet in de gaten dat we contact hebben. Of er is ergens iets mis met de verbinding. We proberen het nog een keertje. Matthijs Holterop staat bij de bloemen. Als het goed is, er worden bloemen gelegd. Premier Rutte is daar naartoe gegaan. De Bas Eenhoorn, de waarnemend burgemeester van Alphen aan de Rijn, is daar naartoe gegaan. En er was nog een derde hoogwaardigheidsbekleder. En dat is minister Opstelte van Justitie en Integratie uh, en uh, Veiligheid, sorry, die er ook is. Matthijs meneer opstelt, staat inmiddels uh, bij de bloemen en uh, het is echt extreem druk dus uh, agenten proberen nu de, zowel de de bloemen te beschermen tegen de, de enorme volksmenigte die zich uh, richting de hoogwaardigheidsbekleders uh, begeeft want iedereen wil zijn verhaal doen wat uh, zich hier heeft afgespeeld en uh, het wordt dus drukker en drukker die bloemenzee ziet er trouwens indrukwekkend uit. Tegen een witte muur staan nou, ik denk honderden bloemen, veel kaarsjes. En aan de achterkant kunnen mensen dat er nog bij leggen. Aan de voorkant is het dus erg dringend geblazen, omdat nu ook premier Rutte hier is aangekomen. En ik stel voor dat we over een klein moment hier even terugkomen, zodra meneer Rutte, president Rutte, hier ook bij de bloemen is aangekomen. Premier Rutte is daar dus omringd door alle mensen... die allemaal heel graag ook hun verhaal kwijt willen. Willen vertellen wat er is, uh, is gebeurd. En wij zitten hier in de studio met Rolf uh, Kleber. We praten over ook eerdere gebeurtenissen. Media. Spelen die een grote rol bij dit soort dingen? Want we hebben het, het woord is al een paar keer gevallen. Mensen hebben het op de televisie gezien, uh, zegt u. Dat is van belang uh, voor de beleving. Ja. Wat dat betreft is dat natuurlijk enorm veranderd, hè? Ik bedoel, 40 jaar geleden hebben we ook in Nederland een aantal zeer schokkende gebeurtenissen gehad. De vliegtuigramp bijvoorbeeld bij Tenerife, dat ja. was de grootste vliegtuigramp uit de geschiedenis. Daar was het Nederlands toestel bij betrokken. Maar er was toen toch vanuit de media veel minder aandacht voor. Er waren gewoon minder media. En, en er nu... was natuurlijk ook niet de mogelijkheid van een snelle live uitzending, zoals nee, we nu klopt, tegenwoordig ja. hebben. En nu is het heel nadrukkelijk. Je ziet het op de televisie, het gaat via de sociale media. Op allerlei manieren is er enorm veel aandacht voor. En dat geeft mensen enerzijds ook wel, denk ik, wat steun en erkenning. Je weet wat er gebeurt. Uh, tegelijkertijd wordt word iedereen er ook wel heel erg op gedrukt. En wordt het ook wel heel sterk gekoppeld aan emoties. Ik ga u even onderbreken, want ja. we gaan naar minister Opstelten. Minister Opstelten, u staat hier uh, bij de bloemen. Um... De woorden van meneer Rutte, heeft u die uh, samen gekozen? Ja, zeker. Wat Absoluut. wilt u de mensen hier meegeven? Nou ja, dat is uh, toch uh, saamhorigheid en uh, stilstaan uh, bij uh, uh, wat er gebeurd is... dat dat inderdaad uh, niet meer kan. En dat we dat aangeven, dat we dat als samenleving niet willen. En dat we stilstaan ook het, uh, bij het verdriet uh, van uh, degene, de nabestaanden van de slachtoffers... En de kracht van de samenleving hier in Alphen en dat Nederland hun steunt. Dat zijn de dingen waar het hier, hier om gaat. Meneer Rutte gaf de burgemeester ook nog een pluim voor zijn werk Absoluut. van de afgelopen dagen. Absoluut. Ik heb veel contact met hem gehad. En zijn hele team en alle hulpverleners hebben het voortreffelijk gedaan. En die verdienen alleen maar steun. Dat zie je. Het gaat nu over de mensen, over het verdriet wat ze hebben. Anderzijds speelt er natuurlijk nog het een en ander aan vragen. Met name die discussie, hoe ja. kan het dat hij een mitrailleur in zijn bezit had? Ja, dat Heeft u daar een klein antwoord op? We gaan een onderzoek loopt en ik wacht het onderzoek af. Dan houden we het nu bij de verhalen van de mensen die uh, worden verteld aan de twee ministers. Inmiddels is ook uh, premier Rutte bij de Bloemen aangekomen. Hij beziet de Bloemenzee samen met de burgemeester die... Uh, vertelt hem wat er op de kaartjes is te lezen, wat er ligt. En uh, de premier oogt, uh, nou, betrokken. Hij trekt nu ook meneer uh, Opstelten erbij van kijk, kijk eens wat er hier allemaal te zien is. En uh, ze delen hun uh, gevoelens. Het is heel bijzonder, dit te... vind je niet. Zoveel mensen. Ik heb heel veel mensen gesproken ja. die indirect ja. of direct betrokken zijn. Er zijn zoveel mensen hier. Je hebt dus ja. een gemeenschap met 75.000 inwoners, ja. waarbij bijna geen... iedereen, ja. indirect of direct, en anderen ja. zeggen, en ook al kennen we niemand, dan gaan we helpen ja. we gaan als iemand tegenkomen. Ja. En jong en oud. Hè? Ja, maar ook hierna nog. Ja. Want dit moeten ze blijven doen. Ja. Dit is niet over. De commissaris zegt nu iets niet kan verstaan. Nee, dat is uh, kracht uh, Bas. Ja, hè? absoluut. Ja, heel ja. En de premier neemt nu een moment voor zichzelf. Legt zijn kin uh, op zijn duim, zoals uh, meneer Rutte dat wel vaker doet. En uh, overpeinst hier naast de Bloemenzee wat hij allemaal heeft gehoord op de weg hier naartoe. Een weg van een paar honderd meter die hij minutenlang... Uh, ...heeft voltooid en onderweg de meest indrukwekkende levensverhalen voorbij heeft zien schieten. Verda verhalen die slechts in twee dagen, soms in één dag, soms in een half uur zijn gebeurd. Vanmiddag dat ik hier om nou, uur. Ja, dus het is helemaal vol. Ja, dus dus de, e ja. ja, de kaarsen. En alle mensen die hier naartoe reden, fietsen en fietsten. Ja, ja, uh, ik probeer even een, een beweging te maken. We staan er niet voor. Ik moet even aan de andere kant van de Ja, door. even achter. Ik ga langs? langs. Ja, voorzichtig. Premier Rutte bij het. Tijdelijke monumentje daar. Enorm onder de indruk van wat er allemaal gebeurt. Samen met Ivo Opstelten, Bas Eenhoorn... en de commissaris voor de Koningin voor Zuid-Holland, Jan Fransen. Wij praten verder met Rolf Kleber. Wij hadden het over de rol uh, van de media. Die is enorm toegenomen in ja. de loop uh, der tijd. Um, maar dan nou hoor je ook wel eens mensen die zeggen... ik ben zo onder de indruk, want ik heb het op televisie gezien... en ik, ik raak daar van in de stress. Is, is, is, kan dat? Nou, ik ben daar wel heel sceptisch in, in de zin van. Mensen zijn natuurlijk onder de indruk, want je ziet het, dat klopt. Maar het is niet zo dat mensen daar nou echt stoornissen, psychische stoornissen van ontwikkelen, alleen door het zien daarvan. Dat is, het gaat toch ook weer over. Mensen gaan na enige tijd weer over tot de orde van de dag. Er uh, gebeuren weer andere dingen in het leven. En dan zakt het vanzelf wel weer weg. Dus ze zijn... Je moet het echt hebben meegemaakt. Ja, in mijn ogen moet je dat dus daadwerkelijk hebben gezien. Of je moet direct getroffen zijn in de zin dat een familielid van je erbij is overleden of zwaar gewond is geraakt. Het is anders voor die mensen die echt daadwerkelijk getuigen zijn geweest of zelf getroffen zijn geweest. Uh, misschien een hele gekke vraag, maar dat, uh, moet je het ruiken? <lacht> Uh, nee, dat hoeft niet. Maar het zal wel gebeuren natuurlijk. Nou, ja, ik ken mensen die bijvoorbeeld bij de ramp... het is dus weer een heel andere ramp, in Rwanda zijn geweest. En die zeggen, uh, ik zie het niet, ik ruik het. Dat kan. Ik bedoel, bij, er zijn allerlei prikkels in zo'n situatie. Bijvoorbeeld, ja, dus bij deze calamiteit natuurlijk niet. Maar bij Enschede had je vuurwerkramp, dus er is ja. een enorme stank. Ja. Dus elke keer weer, als je zoiets ruikt, dan keer je terug naar die gebeurtenis. Een beroemd voorbeeld is van uh, Vietnam-veteranen. die uh, de mitrailleurs. de beelden van. of de, eigenlijk de herinnering aan de mitrailleurs. aan de strijd in de jungle weer terugkregen. als we bijvoorbeeld het geluid van een typemachine hoorden. of het getak van iemand die aan het timmeren was. dan keer je weer terug naar de situatie. Ja, dus er zijn. Uh, Dat kan met dus reuk ook. Dus. meerdere prikkels, ja. laten we het zo zeggen. die je kunnen herinneren aan die situatie. Ja, ja. het geluid, reuk. bepaalde beelden. Uh, nou ja, het vaamt voorbeeld is ook van uh, oorlogsgetroffenen of mensen die de kamp hebben overleefd, die iemand zagen met een streepjeshemd... en dan weer terug zijn in, in, in die periode en flashbacks krijgen. Ja, Dus het zijn uh, um, bijna niet te voorspellen uh, ja. zaken die je opeens inderdaad een terugval kunnen ja. bezorgen. Dat is ook kenmerkend voor mensen die dus echt met dit soort traumatieervaringen zijn geconfronteerd en er last van hebben... is dat ze heel vaak als het ware in hun herinnering teruggaan, herbeleving hebben... Er s'nachts mee bezig zijn, van dromen, erover toch over willen praten. Ja, het komt heel erg actief heel erg levendig terug. Maar er zit altijd iets paradoxaals in. Uh, aan de ene kant uh, komt het elke keer terug... Uh, en, en, en beleef je het als het ware opnieuw. En aan de andere kant zit je bijna krampachtig... verzet je je er tegen, ja. omdat je bang bent tegen het herbeleven. Ja, dat, zit ook, dat wisselt af. Hè? Enerzijds wil je er niet over praten, duw je het weg. En zou je het liefst willen dat het ook niet gebeurd was. En anderzijds, ja, het komt terug, het is gebeurd. En mensen zwalken als het ware heen en weer tussen herbelevingen... En vermijdingen, ontkenningen, het wegdrukken. Het ja, en... hoort erbij. Het is op zich niet, niet fout als dit gebeurt hoor. Alleen bij mensen die dus echt duidelijk in een probleem raken, is dat veel extremer. Ja, maar dan is de vraag: van wat is het recept? Of is er niet gewoon één recept? Nee, dat is nooit één recept. <laughs> dit soort dingen. Maar als je mensen wil helpen met dit soort. Uh, traumatische ervaringen, in de zin dat ze dus duidelijk ook last van hebben... in de zin van depressies en posttraumatische stressstoornis, dan ga je vaak ondergeleiden terug naar die gebeurtenis. Dus in een ontspannen situatie, bijvoorbeeld in een therapeutische situatie... ga je terug naar de gebeurtenis. Je beleeft als het ware stukjes daarvan weer. En op die manier, door deze confrontatie kun je geleidelijk aan... Ja, je beter ontspannen en het beter onder controle krijgen. Ja, maar het is dus, even voor de helderheid, niet gewoon voor iedereen nodig. Nee. Want heel veel mensen uh, vind, maakt dit wel een enorme indruk op... maar die zullen er geen last van hebben. Nee. Het is zo dat je, dat zagen we de Enschede heel mooi, moet ik erbij zeggen... je zag bij een groter van de getroffen bewoners... zag je de eerste weken reacties, depressiviteit, schrikreacties... Uh, slecht slapen, nachtmerries. Maar bij een groot deel van de mensen gaat dat over... En uiteindelijk hou je 10%, soms iets meer, soms iets minder, over aan mensen die echt daadwerkelijke psychische stoornissen ondervinden. Ja, dat is uiteindelijk niet veel? Nou ja, dat is toch Ik weet het niet. Ik, het is een Ik vraag het, Nou ja, 10% is altijd nog veel. Ik bedoel, als het om een grote gebeurtenis gaat, gaat het om honderden mensen. Dus uh, nee, dat kan best veel nog zijn. Ja. ja, dat betekent dat er hier ook honderden mensen last zullen blijven houden. Ja. Ik zit even na te denken hoeveel mensen dan echt daadwerken. toch zijn, Dat weten we nu heel, niet helemaal zeker. We weten ook niet precies hoeveel mensen het uiteindelijk nee, gezien hebben. We dat, uh, is, is trouwens um, op het moment dat zo'n schutter door zo'n winkelcentrum gaat... en je hoort hem alleen, maar je vlucht op tijd weg... dan ben je toch ook gestrest? Dan ben je wel gestrest, ja. Maar, maar minder dan wanneer je het echt gezien, gezien hebt. Zo, ja, zoals hebben. die vrouw die we net hoorden ja. met haar verhaal tegen premier Rutte. Die heeft het echt van zo nabij meegemaakt. Sommige mensen hebben het gewoon gezien, hè, dat hij iemand doodschoot. Ja, ja, dat niet alleen. Maar zij heeft het gevoel waarschijnlijk dat ze... Ook ook ontzettend veel geluk heeft gehad. Ja. Omdat hij op dat moment het magazijn aan het verwisselen was. Dat is natuurlijk ook het, ja, het, bijna het, ja, het ingrijpende, het ontwrichten van die situatie. Je hebt iedere keer het gevoel van... het had mij ook kunnen overkomen, ik had ook dood kunnen zijn. Nou, dit is een echt, levens, uh, ja. echt zo'n levensvraag. Wie heeft mij gespaard? Ja. Dat is de vraag uh, waarschijnlijk. Die, waarom leef ik nog en die anderen niet? Ja. Maar het is bij heel veel dit soort gebeurtenissen. Dat is, zo naar verant komt dat naar boven van... Ja, waarom, ik, waarom kan ik het overleven en een ander niet? Het is zeker eens zin toeval, maar dat is voor mensen heel moeilijk ja, te vatten, te controleren, te beheersen. Het is zeker in... En is dat nou moeilijker geworden in de hedendaagse samenleving? Want uh, met de ontkerkelijking. Uh, vanochtend zat de kerk vol uh, in, in, in Alphen. Ja, nou ja, Op het moment dat er dit soort gebeurtenissen zijn, stromen de kerken misschien wel weer vol. Maar volgende week waarschijnlijk niet. Nee, op een gegeven moment, dat verdwijnt ook weer van regio, denk ik, bij mezelf. Ja, maar de, de kern van mijn vraag het uitgangspunt, ik het wel zelf af, was, um, de, vroeger had de kerk daar een rol in. Ja, maar dan, ik denk dat het ook niet zo heel erg veel verschilde. Uh, mensen kregen toen ook, ja, de, onder, de erkenning, de ondersteuning vanuit hun naaste omgeving. En dat speelde de kerk wel een zwaar en belangrijk. Het was een ontmoetingsplaats. De ontmoetingsplaats, ja. Nu heb je andere ontmoetingsplaatsen. Die zijn er voldoende? Dus de samenleving is uh, daar voldoende op ingericht? We hebben voldoende die rol overgenomen? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel, ja. Het is wel zo dat mensen ja, wel in onze samenleving tegenwoordig heel sterk het idee hebben van... dit zou niet mogen gebeuren. Je hoorde de burgemeester net ook zetten, wij moeten voorkomen dat dit nog plaatsvindt. Maar ja, dat is natuurlijk bij al dit soort gebeurtenissen. Ze zijn zo extreem en zo... Toevallig het kan gebeuren. Nou ja, we hebben een neiging om de samenleving dusdanig naar ons hand te willen zetten. Ja. dat dit soort ellende altijd wordt uitgebannen. En zeker zit dus dan natuurlijk een illusie. 100% veiligheid, 100% beheersing van dit soort dingen. zul je nooit realiseren. Nee, dat moest hij later in het gesprek ook wel weer ja, eh, herkennen. Ook, ja. Maar toch zegt hij het, eh, omdat we dat ook wel willen horen. Dat willen we inderdaad graag horen, ja. Dit zal niet meer gebeuren. Nee. We zullen alles eraan doen dat het niet gebeurt. Het is net zoiets als van er komt nooit meer oorlog Terwijl we toch weten dat we willen het wel, maar het lukt ons niet. Het zijn iedere keer weer andere gebeurtenissen. We hebben een cafébrand tien jaar geleden gehad in Volendam. Ja, dat was ook niet te voorspellen. We hebben die vuurwerkramp in Enschede gehad. Nederland wordt op zich natuurlijk niet zo heel veel... met dit soort rampen geconfronteerd, Gelukkig ja, maar. maar ja, gisteren was er dus wel één in Alve aan de Rijn. Daar zo, bij die herdenkingsbijeenkomst, is onze verslaggever Matthijs Holterop. Matthijs, waar ben je op dit moment? Nog in het publiek, er wordt flink gesproken, flink gediscussieerd. Ook deze manier met een uh, wit kaarsje dat telkens bijna uitwaait, maar het gaat goed. Waar had u het nou net over? Ik kwam hier net aan, uh, vlak nadat de schutter dus, uh, er geweest was... Maar een paar minuten daarna ben ik gekomen. Niet wetende wat er aan de hand was. Dus het was een hele onwerkelijke situatie. En uh, eerst heb ik dus de, uh, door een aanwijzing van een mevrouw... heb ik de eerste doden gezien bij de parkeerplaats. Ik ben daarna nog verder geweest. Ik ben de Ridderhof ingeweest En er was nog geen politie. Er was geen hulpverlening op dat moment nog binnen. En toen ben ik doorgelopen. en heb ik daar de volgende twee gezien. Die er lagen op het pad in de Ridderhof. En uh, nog verder er was dan ondertussen kwam ondertussen uh, ambulance binnen van de andere kant. Maar het schieten was voorbij? Het schieten was voorbij. Maar, en toen bij de c C1000 ging ik naar binnen en er moesten nog twee gewonden zijn. Ik ben het andere gedeelte niet meer in geweest want daar kwam de politie al uh, in onze richting. Ik ben teruggelopen en daar heb ik bij de visboer daar nog de vierde, voor mij vierde doden gezien in een korte tijd. En toen was het, ja, toen kon ik het niet meer op een rijtje hebben, zeg maar. Nee, dat snap ik. Wat, wat, was... wat, uh, wat gebeurde er toen met u? Ja, je komt een visje halen en, en, en het is een onwerkelijke situatie. En dan en ging ik me realiseren wat er een beetje meer aan de hand was. Omdat ik zelf ook misschien gevaar liep. Dus toen ben ik zo gauw mogelijk weggegaan. En wat, ik heb wel gekeken van de hulpverlening, maar dat was op gang. En dan was er was een mevrouw die, die werd onwel. En die werd ook geholpen. En toen ben ik zelf weggegaan, dat werd me allemaal gewoon te veel. Daar komt het eigenlijk op neer, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat u thuis ook niet lekker in de stoel zat. Nee, nee, nee, nee. Het is, uh, ja, ik heb echt wat uh, ja, op een rijtje moeten zetten, zeg maar. Uh, en dat, uh, dat is niet altijd even makkelijk. Maar het gaat verder goed nu, dus uh, nu lukt het allemaal wel. Maar in het wat is... dan. ja. Dankzij de, de burgemeester en Rutte zet heel Alphen dit nu even op een rijtje vanavond. Hoe heeft u dat zelf gedaan? Ja, gedeeltelijk door een beetje alleen zijn. Met mijn eigen plekje uh, te zoeken waar ik uh, een beetje tot rust kon komen. En voor de rest opgevangen door uh, zoon en schoondochter. Uh, en daar zijn we gisteravond dan uh, wezen eten. En daarna weer wat Ik ben toen nog nader dan had ik nog even hier geweest staans. En bij de politie nog even in het bureau geweest. verklaring afleggen? Ja, en, en, en daar ook uh, ja, even te spreken. En uh, voor de slachtofferhulp... Dat soort dingen allemaal. Dus, uh... Nog één vraag. Nu staat hij hier tussen de mensen. Doet u dat doet het goed? Ja, dat doet me goed. Ja, dat doet me goed. Je okay. bent dan met meerdere. Ja, nee, dat doet echt goed. Dat vind ik erg fijn. Dat is ook het doel van waar ik hier was. Oké, okay. hier staan nog een uh, paar jongens. Uh, waarom ben jij hier? Nou, om uh, alles uh, om stil te staan bij alles wat er is gebeurd. Vandaag Ja, gisteren, maar ook daarvoor. Maar waait hij uit? Ja, nu wel. Maar ik steek hem zo wel weer aan. Wat heb je van de laatste twee dagen meegekregen? Ja, hoop. Alles wat hier is gebeurd. Tenminste, de schietpartij. Ik gehoor dat er veel doden waren. Veel gewonden. Dus, Woon je hier in de buurt? Ja, 100 meter hierachter. Dus uh, ja, dan komt het wel heel dichtbij. Precies. Zo'n avond als deze, hè, met, met de premier die komt, met de burgemeester. Hoe ervaar jij dat? Ja, weet je, je woont hier in de buurt. Dus voor jou, maar als, je, als dat erbij komt, dan, ja, dan snap je niet dat het zo, ja, zeg maar, zo ver komt. Zeg maar. Voor ons is het gewoon Alphen. Maar blijkbaar pakt het het hele land en misschien wel de hele wereld een beetje. Nou, iedereen leeft met jullie mee. De koningin leeft intens met jullie mee, werd gezegd. Ja. Doet dat jou iets? Ja, het ja, doet me sowieso iets als zoveel mensen meeleven. Kijk hoeveel mensen er zijn. Het is niet zo dat het er maar vijftig zijn. Ik kwam helemaal van daarachter. Ja, dat zien ze, Het is radio hè. Dat, vertel maar. Dat zien ze niet, maar helemaal daarachter stond het al helemaal vol. En, blijk, en waarschijnlijk daar ook. Dus er zijn misschien wel duizenden, ik weet niet... Uh... Ja, zeker duizenden mensen die komen. Dus het, is, het doet niet alleen een paar mensen wat aan. Heel veel mensen doet het wat aan. Om het nog even over jou te hebben. Heb je bijvoorbeeld goed geslapen? Uh, ja. Kan je het loslaten? Nee, ik kan het niet loslaten. Tenminste, ik heb wel geslapen. Maar toen ik wakker werd, stond ik er gelijk bij stil. Van wat is er gisteren eigenlijk allemaal gebeurd? Toch nog een beetje in shock. Ja. Zo. Ja, wel in shock. Maar dat komt ook... Uh... Ja, er is ja, zo dichtbij. En uh, wat ik ook tegen hun zei, voor ons een paar jaar geleden is hier al wat gebeurd. Dichtbij, heel dichtbij voor mij. En dan komt dat ook weer terug, snap je? Dan denk je echt, om je heen gebeurt er in één keer zoveel, dat is niet goed. Dankjewel. Ondertussen wordt er een, achter mij een luchtballon opgelaten. Zo'n uh, sierballonnetje, uh, die mensen nog wel eens uh, aanzien voor ufo's. Ja, het klinkt het is een beetje gekke omschrijving, maar het zijn van die sier... Uh, uh, ...dingen waar, waar een vuur in zit, die worden lucht in ja, en wat je bedoelt, mensen ja. beginnen spontaan te applaudisseren. Nu de lucht in gaat, toch een soort teken van, uh, van medeleven, net als alle kaarsjes die uh, hier zijn neergezet. En zoals we hoorden, de uh, premier Rutte, de burgemeesters zijn allemaal zeer onder de indruk van wat de mensen hier uh, voelen... ...en hoe ze dat hier uh, laten weten. Ja, een soort modern equivalent van de duiven die je vroeger op uh, liet, meneer Klebe. Precies, ja. Lijkt het wel op. Ja, ja, het is wel heel mooi. Hoor. Ja, het, is, het is inderdaad prachtig. Het is inderdaad zo'n kaarsje in, uh, in, ja. in een ballon. Het brandoverigens overigens niet, heb ik nooit eens een keer laten vertellen. Die meneer, die komt een visje halen. Ja, die schrikt zich echt werkelijk wezenloos. Maar ik zat terwijl hij zat te vertellen, om me nog iets te bedenken. Die zit misschien ook wel nog met een ander probleem, uh, waar meer mensen zich mee uh, uh, het zich zullen afvragen. Namelijk, heb ik genoeg gedaan? Ja, nou, te horen, want hij had, dan had hij dat wel gedaan, denk ik. Nou ja, maar het, maar dat, soms is... dwalen je, geval, uh, niet deze meneer hoor, oh. maar je gedachten dwalen eraf. Dan denk je, je zal er maar hebben gelopen en je zal maar uh, ergens achter hebben gezeten. Geheel terecht, dat zou ik waarschijnlijk ook hebben gedaan. Uh, maar uh, uh, vervolgens, uh, ja, denk je de dag daarna, heb ik genoeg gedaan? Ja, klopt. Maar dan heb je weer die, dat okay. idee van controle. Ik, ik ga u even onderbreken, want uh, dat doe ik maar voor één iemand, voor de premier. Mark. Uh, meneer Rutte, uh, premier Rutte. Uh, wat wilt u de mensen vanavond meegeven? Ik ben hier vooral om te luisteren. En mensen hebben mij heel veel meegegeven. De, ik ben onder de indruk van hoe deze dag georganiseerd is. Ook dit is Nederland. Een man die vanmorgen zegt, dit moet vanavond. Ik kwam hem net tegen. Hij liep nog in zijn klofje. Hij zei, ja, ik kon geen pak aan doen. Ik zeg, nou, natuurlijk heb je geen pak aan gedaan, want je was aan het werk fantastisch dat je dit georganiseerd hebt. Het is zo belangrijk voor de mensen. En ik heb mensen gesproken die er heel dichtbij bij betrokken zijn. Een mevrouw die de man heeft verloren. Maar ook mensen die zeggen, ja, ik ben hier gewoon omdat ik in Alphen woon. En eigenlijk wonen we deze dagen allemaal in Nederland in Alphen. En ik wil er gewoon nu zijn voor, mijn, voor de andere inwoners. En als je dan vraagt, van, joh, als je dan iemand tegenkomt die je misschien nog niet kent en die wel betrokken hierbij is... wil je er dan zijn voor die persoon, is het antwoord natuurlijk. Want dat is wel belangrijk. Dit, dit stopt niet met één avond. Hè. Dit, eh, zeker de mensen die hier heel dichtbij zijn geweest, die zullen behoefte hebben om hun verhaal te doen. Ook na vanavond, ook over een week. Ook, hè. Ik sprak een meneer die twee slachtoffers heeft geholpen. en eh, Die zei, ja, ik heb vannacht slecht geslapen. Ik zeg, dat zal nog wel een paar nachten gebeuren. Laat dat toe. Ik ben geen psycholoog, maar... Dat is toch heel voorstelbaar, dat je, dat je als je zoiets vreselijks meemaakt, dat je dat niet zomaar kwijt bent. Bent u het eens met de burgemeester dat dit niet alleen een probleem is van Alphen, maar een probleem van Nederland? Zo is het. Legt u eens uit, wat kunt u dan doen? Er zijn, er zorgen dat de onderste steen boven komt. Uh, Ivo opstelt en zijn team, uh, Ivo en ik zijn hier de afgelopen 36 uur compleet over in contact gebleven. Maar het is nu eerst zaak om hier te zijn. Uh, en voor de komende dagen om, om alle vragen die er zijn tot antwoorden te brengen. Bijvoorbeeld, hoe kon zo iemand aan een mitrailleur komen? Precies. Dank u wel. Okay. Meneer Rutte, mag ik nog een vraag stellen voor het woonje? Um... Mark Rutte, onze premier. Um, Rolf Kleber, hier nog in de studio, hoogleraar traumatologie. Um, wij hadden het inderdaad over... Nou ja, de premier zegt het eigenlijk ook, zo'n man zal nog wel een paar keer... Uh, meer wakker worden. Ja. Dat is het. Ik bedoel, je wordt midden in de nacht wakker in. Hups, daar is het weer. Ja, dat komt heel levendig terug in dromen in nachtmerries in beelden die terugkeren. En dat blijft nog wel een tijdje. Het zou eigenlijk slecht zijn als het niet gebeurde? Zitten we zo? Ja, in. je hebt ook mensen die het proberen. Het op zich heeft iedereen, iedereen heeft zijn eigen stijl. Hè. Dat moet je vooral goed in de gaten houden. Iedereen heeft zijn eigen stijl in deze dingen. En er zijn mensen die er minder over willen praten... er minder mee bezig zijn Dat een beetje proberen weg te drukken. Maar degene die daar heel stil zijn en daar helemaal niks mee doen... daar moet je wel een beetje broedscham mee omgaan. Ja. Daar moet je op letten. Ja. Nou, hebben we het hier over een winkelcentrum. Het is een bijzondere uh, uh, plek. Um, nee, dat heb je ook als het bij scholen gebeurt. Ik bedoel, we spreken erover alsof het dagelijks in Nederland gebeurt. Maar dat weten we uit het buitenland, uit Duitsland, uit Finland. Uit Amerika niet, uh, niet te vergeten. Hoe moeilijk is het om in dit geval zo'n winkelcentrum weer in te gaan? Ik denk dat de meeste mensen dat wel even moeite mee hebben, ja. Maar het, het leven gaat ook weer gewoon door. Dus het, een goddel van die mensen zal geleidelijk aan weer teruggaan naar zo'n winkelcentrum. Zo'n winkelzentrum zal wel een banale naam krijgen, want we onthouden allemaal die naam ervan. Uh, maar geleidelijk aan, ja, het leven gaat weer zijn gewone gang. Ja, ook als je daar uh, hebt moeten rennen letterlijk voor je leven. Ga, is het nee, dat... die, voor die mensen denk ik, daar zal het anders voor zijn. Een deel van die mensen keert daar niet meer terug, nee. Die gaat gewoon bewust ergens anders, ja, die ergens anders naartoe, ja. ja. Zijn er ook mensen die bewust verhuizen van zo'n plek? Dat gebeurt soms ook, ja. Dat zie je ook wel. We hebben dat ook wel gezien bij mensen met Enschede. Maar nou ja, die hele wijk was natuurlijk geraakt. Maar ook wel in de jaren 70 hadden de gijzelingen in Nederland. Een deel de, van de mensen. de trein Ja, de mensen gingen niet meer met de trein mee. De ja. En uh, schrokken zich altijd rot bij. Weer geluiden die erop bleken. Zoals destijds. Uh, metrieurs en zo. Maar dat was natuurlijk het, hetzelfde. Het was volstrekt onvoorstelbaar ja. dat in een trein zoiets zou gebeuren. Ja. Dat is, het, dat is het bizarre van dit soort gebeurtenissen. Je neemt de trein, je denkt tien minuten later in Groningen van Assen te zijn. En plotseling zit je een week of twee weken. Zijn bij de punt? Ja. En dat gebeurt ook. Het is, het is zo gewoon: je gaat vis halen en je ziet ineens vier doden liggen. Ja, nou, dat is een enorme impact. Ja. U, u heeft ook uh, te maken gehad met. Uh, of u weet het een en ander van Volendam. Uh, hoe was het daar? Want dat was een hele bijzondere uh, gemeenschap. Die is nog closer. Ja. Alf uh, is, dat ken ik toevallig een heel klein beetje... Alf is natuurlijk ook veel import. Ja. In, in de zin import, gewoon mensen van buiten. <laughs> ja, dat moet je tegenwoordig ook uitleggen. <laughs> Maakt dat uit? Ik denk niet dat dat zoveel uitmaakt, nee. nee. Je ziet hier trouwens, je ziet ongelooflijk... Ik moest er net ook weer besteld zien, je ziet hoe zeer dat in de loop van de jaren is veranderd. Het is heel erg op televisie, mensen zijn er heel erg bij betrokken. Mensen praten erover, dat was ja, 20 jaar geleden veel minder. Nee, dan kon het natuurlijk ook voorkomen, inderdaad, 20 jaar geleden... dat je pas na een paar dagen ervan hoorde. Ja, dat is waar, ja. ja. Klopt. Ja. Ja. En nu zijn we er met z'n allen uh, bij betrokken. Uh, wat, uh, ja, ik, ik heb het dus net gehad over uh, het winkelcentrum. Zijn er trouwens ook risicogroepen in die zin van uh, dat het meer voor jongeren... voor ouderen geldt of niet? Ja, je ziet natuurlijk enorme verschillen tussen mensen. Ik benadruk het net al. En dat is maar een deel van de mensen die echt psychische problemen krijgen op lange termijn. En je ziet dat ouderen hebben wat meer last ervan. Mensen die alleen leven, die weinig steun krijgen. En mensen die iets van heel nabij hebben meegemaakt. Je ziet heel duidelijk verschillen in groepen. En daar moet je op letten in de interventies. Meneer Kleber, ik dank u wel voor uh, uw aanwezigheid vanavond bij deze extra uitzending. Rolf Kleber, hoogleraar traumatologie aan de Universiteit van Utrecht. U heeft geluisterd naar een extra uitzending van het Radio 1 Journaal... in verband met die herdenkingsbijeenkomst in Alphen aan de Rijn. Verslaggever ter plekke was Matthijs Holtrop. Wij gaan afsluiten. Het was een gedenkwaardige avond. En die gedenkwaardige avond werd eigenlijk in een paar zinnen neergezet. Die werd neergezet door de man die een toespraak hield... als waarnemend burgemeester van Alphen aan de Rijn. En de waarnemend burgemeester is Bas Eenhoorn. Hij citeerde de dichter Bert Schierbeek. Kijk. Het is veel erger dan je denkt. Als je denkt...